TV. even totdat het programma begint in Nieuw Unicum. De laatste mensen gaan nu zitten. Het is al behoorlijk vol daar. En natuurlijk is dat zo, want het is een bijzondere gelegenheid, het afscheid van de burgemeester. Het kan echt elk moment beginnen. En tot die tijd, Santana, De allernieuwste. is al langzaam druk aan het worden. Zometeen begint de buitengewoon raadsvergadering hier bij Nieuw Unicum. Vanaf uh, drie uur was de bedoeling. Ietsje kleine uitloop, maar dat maakt niet uit. Uh, zometeen uh, kan je hier verwachten de vergadering tot vier uur. En na de vergadering presenteert uh, ZFM Zandvoort en de gemeente Zandvoort nog een half uurtje na beschouwing. Uh, verder... Zal na dat half uurtje, dus om half vijf, op ZFM live te horen zijn. De nabeschouwing, maar ook het verslag van de receptie die plaats gaat vinden hier bij Nieuw Unicum. Waar alle Zandvoorters natuurlijk ook van harte welkom zijn. Meer informatie vindt u daar op, op zandvoort.nl en op www.zfmzandvoort.nl. Bedankt voor het kijken en wij gaan zometeen beginnen met de raadsvergadering hier in Nieuw Unicum. Nou, Got voor zover hij dat nog niet heeft gedaan om te gaan zitten. Dank u wel. En bij deze open ik de bijzondere raadsvergadering van de gemeente Zandvoort. En dan bij het verzoek. Burgemeester van Zandvoort. Welkom. Dames en heren, welkom en een speciaal welkom aan Nick en Jannie Meijer, Karsten, Timon, Imme, Marleen, leden van de gemeenteraad, commissaris van de Koning, burgemeester, wethouders en andere bestuurders en oudbestuurders, vertegenwoordigers van organisaties, instellingen, bedrijven en verenigingen, partners. Familie en een speciaal welkom aan uh, de vader van Niek, de heer Meijer. Hartstikke goed dat u erbij bent. Familie en vrienden van Niek en Janni en overige belangstellenden... en de bewoners van de Unicum. Zandvoorters en niet-zandvoorters. Leden van de pers, kijkers en luisteraars thuis. Um, om te beginnen een mededeling van huishoudelijke aard. Wilt u uw telefoons voor zover dat nog niet gedaan is... ...op stilzetten en ik begrijp dat een aantal bestuurders waarschijnlijk piket heeft. Dus daar is de uitzondering voor gemaakt voor het overige graag de telefoons uit. Het is vandaag een buitengewone raadsvergadering. Buitengewoon vanwege het karakter. Het feestelijk afscheid van Nick Meijer als burgemeester van Zandvoort. Buitengewoon vanwege de locatie, Nieuw Unicum. De plek waar hij twaalf jaar geleden ook geïnstalleerd werd als burgemeester van Zandvoort... Een woord van dank ook richting Nieuw Unicum voor de organisatie in het geheel hoe ze het hebben ingericht. Dat is een, een applausje waard zou ik bij deze willen zeggen. Want ook dit is Zandvoort. Zandvoort is meer dan strand alleen. Nieuw Unicum is het Europees onderzoekscentrum voor MS en echt een van de pijlers van de Zandvoortse economie. Buitengewoon vanwege het tijdstip en de dag... De middag van vrijdag de 13e. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Buitengewoon, omdat we sprekers van buiten deze gemeenteraad hebben. En buitengewoon, omdat de voorzitter van de raad zo zeer betrokken is bij het onderwerp van vandaag... dat hij nu al op een plekje terzijde zit en niet op deze plek. En tenslotte buitengewoon, omdat we op van het voorzitter van deze gemeenteraad... tracht op de spreektijden te gaan letten... Want de Zandvoortse gemeenteraad heeft nog wel eens de neiging om uit te lopen. Zonder zoemertje of belletje. Ook niet met een pak vlaar zoals dat bij de familie Meijer vroeger gebruikelijk was. Maar met een hamer. Mijn naam is Belinda Geuralson. plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Zandvoort. En ik mag vandaag deze vergadering leiden. Um, een aparte vergadering. Want um, de gemeenteraad van Zandvoort heeft vandaag niet het recht om te interpelleren, interrumperen of enige andere vorm van um, spraak, <lacht> inspraak, en ook dat is een unicum voor ze. <lacht> Daarmee is de opening voorbij en gaan we over tot punt 2 van de agenda, dus inkomenstukken stukken en mededelingen. Het woord is aan de griffier. Ja, binnengekomen is een bericht. Wij, Willem-Alexander, bij de Gratie Gods, koning der Nederlanden, prins der Oranje-Nassau enzovoort enzovoort, op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 februari 2019, hebben goed gevonden en verstaan aan de heer, meester en meijer op zijn verzoek met ingang van 15 september 2019 eervol ontverslag te verlenen als burgemeester der gemeente Zandvoort met dank voor de als burgemeester bewezen diensten. wel. Daarmee hebben we agenda punt 2 van deze agenda gehad en gaan we over tot de eerste spreker van deze middag. De commissaris de koning, de heer Van Dijk, aan u het woord. Ja, goedemiddag dames en heren, ik zag u Niek glunderen toen er werd gezegd bij de buitengewone raadsvergadering dat er verder geen rechten voor raadsleden zijn. Ik weet niet hoe dat komt, Niek, maar het voelt dus veilig vandaag. Hè? Maar eh, of het helemaal veilig is, weet ik niet, want er komen natuurlijk een aantal sprekers en eh, je weet natuurlijk maar nooit wat er op je pad komt. In ieder geval, dames en heren, van harte welkom bij deze buitengewone raadsvergadering, ter gelegenheid van het afscheid van Niek Meijer. Jannie, ook welkom, jullie kinderen natuurlijk, en fijn dat jullie met elkaar hier zijn. Tot 1973 uh, was het eerste, dames en heren, wat je dacht als je aan Zandvoort dacht, de Formule 1. En tegenwoordig is dat weer zo. Dat is bijzonder. Komend voorjaar op 3 mei uh, komt de Formule 1, uh, dat hele circus na vele jaren, als het goed is, weer terug naar Zandvoort. En daarin, dames en heren, durf ik wel te zeggen, heeft deze burgemeester een hele belangrijke rol gespeeld. Tot gisteren aan toe. En wellicht nog steeds. Misschien dat zijn telefoon zelfs niet eens helemaal uitstaat, maar op trillen. En dat tekent denk ik wel de inzet, de betrokkenheid en de doortastendheid van Niek Meijer als burgemeester. Er zijn natuurlijk wel wat vragen over de Formule 1, laat dat helder zijn dames en heren, over bezoekersstromen. Maar ik heb wel het idee dat er van de week een hele mooie stap is gezet waarbij ook samenwerkende partijen met elkaar en tot elkaar zijn gekomen. En nogmaals, Nick, tot het laatste aan toe. Als je weet dat je afscheid nadert, dan kun je natuurlijk ook zeggen: ik ga het wat rustiger aan doen. Ik bouw een beetje af. Maar je hebt, me, je hebt jezelf volgens mij tot het laatste aan toegezet en doorgezet. Maar ook bijzonder, welke burgemeester houdt zijn nieuwjaarstoespraak in een Formule 1-pak met helm op? Die helm is natuurlijk wat problematisch tegenwoordig in het openbaar. Hè? Niet overal mag dat meer maar bij een nieuwjaarspeech en waarschijnlijk wist men wel dat jij onder euh, onder die helm zat maar je hebt het toch maar gedaan kortom je bent ook niet alleen burgervader, maar ook ambassadeur en je durft daarvoor uit te komen geheel op je eigen wijze en natuurlijk ook met je eigen stijl en dames en heren euh, ik ben ervan overtuigd dat zo'n evenement als de grand prix van zandvoort ook voor nederland maar voor de regio en de provincie absoluut een bijdrage zal leveren aan onze bekendheid. En er is natuurlijk veel te doen volgend jaar. Het Songfestival in Rotterdam, de viering van 75 jaar bevrijding wat al begonnen is, eh, maar ook nog een aantal eh, voetbalwedstrijden in het Amsterdamse rondom de EK. Kortom, eh, stil 2020 niet te vergeten natuurlijk, een jaar waar heel veel staat te gebeuren. En dat is belangrijk. Want dan kunnen we laten zien wat Nederland voor land is, hoe mooi we zijn en natuurlijk hoe mooi deze provincie is. Daar tegenover, dames en heren, <coughs> tegenover dat rumoer van zo'n racecircuit, staat natuurlijk de rust op het bestuurlijke vlak. En daar bedoel ik mee de rust die toch redelijk is neergedaald ook in de Zandvoortse politiek. En het is goed, het is ook goed dat die rust er is gekomen. Sinds twee jaar is dit Zandvoort ambtelijk aangesloten bij Haardem. En onlangs, en gisteren heb ik dat zelf mogen ervaren tijdens mijn ambtsbezoek. De eerste tekenen zijn niet negatief. Er wordt misschien nog wel eens wat gemopperd. Er zal hier en daar nog wel eens wat over kosten worden gesproken met elkaar. Maar de eerste tekenen zijn positief. En ook dat, dames en heren, vraagt veel. Vraagt veel van het bestuur, vraagt veel van de gemeenteraad, vraagt veel van de burgemeester... En het is goed dat uiteindelijk toch het lef, het bestuurlijk lef wordt getoond om die samenwerking met elkaar te zoeken. Niek, na advocaatje spelen koos je voor het eh, politiek bestuurlijke en heb je de afgelopen jaren toch als burgemeester gefunctioneerd. Eerder was je burgemeester van Wochnum en waarnemend burgemeester van Ouder Amstel. En hier in Zandvoort trakt je aan in 2007. En je werd ook hier in Nieuw Nieu Un Unicum nieuw, unicum, <laughs> uh, op deze plek werd je ook geïnstalleerd. Een prachtige plek overigens, het zou een fantastische raadzaal zijn dit. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, ook uh, de mooie historie en de pracht die jullie hebben, van jullie wat kleinere raadzaal, is natuurlijk ook mooi. Sandvoort en jij hielden het twaalf jaar uit. Dat is een lange periode. En er moet er meer zijn dan alleen maar een normale werkrelatie. Je zou zeggen daar moet er toch wel iets zijn van wederzijdse liefde. En in jouw afscheidsbrief aan de Zandvoorters dus, schreef je ook niet voor niets dat jouw vrouw Jannie en jij van Zandvoort zijn gaan houden. Energie, zo schreef je het en zo noemde je het in je brief. Energie kreeg je van het gegeven dat Zandvoort enerzijds een dorp is waar men elkaar kent, helpt, maar ook anderzijds zo nu en dan die gemeente met die grootstedelijke opgaven. Mind you, Bijna ieder jaar komen hier 5 miljoen bezoekers, uit alle delen van de wereld, maar ook uit Nederland zelf. En de grootste voldoening voor jou was om het gemeentebestuur zichtbaar, transparant en toegankelijk te laten zijn. Dat is denk ik ook precies hoe jij werkt, wat je stijl is. Je genoot van de contacten van de inwoners en slechts een heel enkele keer werd het contact wat grimmiger. En toen dacht je, ja, misschien ben ik ook soms wel eens te benaamdebaar als burgemeester. Maar zo zit je nou eenmaal in elkaar niet. Je zou het niet anders kunnen. Zandvoorters, en ik ken er een paar, zijn over het algemeen direct. en hebben het hart op de tong. En dat is enerzijds charmant. maar anderzijds kan het natuurlijk ook best wel eens vermoeiend zijn, ook als burgemeester. En in een portret in het Haarlems dagblad. ter gelegenheid van je afscheid. zei je dan ook dat het zo nu en dan ook wel de stropenjaren waren. Nou weet ik niet of je naar de afgelopen zomer hebt verwezen waarbij we 40 graden aantikten, maar volgens mij bedoelde je duidelijk wat anders. Je maakt in 2017 even een kort uitstapje. Misschien zijn er sommigen van u dat vergeten, maar Nick heeft een, een paar weken uh, in een andere keuken gekeken en gewisseld met de burgemeester van Bladicum, Joan de Zwartblog. Kortom, je zoekt zo nu en dan verfrissing. En je wil zo nu en dan ook geprikkeld worden door, door anderen. Ik ken je overigens ook uit mijn periode als wethouder in de Haarlemmermeer, en toen was je eigenlijk niet anders. Je was eigenlijk, je kwam bij mij altijd over als een heel rustig, bedacht bestuurder, maar er zat veel meer achter, en dat is mooi. Je bent na twaalf jaar Zandvoorts burgemeesterschap echt serieus gaan nadenken over: ja, wil ik nu nog wel herbenoemd worden? Je was er ook open over, en je vroeg er bij jezelf ook af: kan ik mezelf weer opladen? Kan ik me met toewijding het opbrengen om hetzelfde te doen als ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan. En uiteindelijk heb je gekozen om dat niet te doen. Niet, dames en heren, omdat Niek geen burgemeester meer wilde zijn. Maar wel omdat je hier in Zandvoort, of je het wilt of niet, te maken zou gaan krijgen... ...toch met een vorm van routine. Herhalende patronen. Ik denk inderdaad dat het een goede keuze is, Niek, om ze nu en dan eens een keer te wisselen. Niet na een paar jaar natuurlijk, maar na twaalf jaar, volgens mij heb je daar alle recht toe. Wat je hierna gaat doen, behalve natuurlijk langzaam terugzakken in anonimiteit en wellicht ongetwijfeld genieten volgend jaar, laten we dat met elkaar hopen, van een prachtige campri, Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ik heb wel begrepen dat je beschikbaar blijft voor een functie in het openbaar bestuur. Dus wie weet, dames en heren. Beste Nick tot slot. Jij kijkt met tevredenheid, wij, alle Zandvoorters, je collega's en ook met dankbaarheid terug op 12 jaar Zandvoort. En dat doen we hetzelfde, dames en heren, als we kijken naar de wijze waarop Niek zijn burgemeesterschap invulling heeft gegeven. Het zal voor jou en de Zandvoorters best wel even wennen zijn. Niek Meijer, niet langer de burgemeester van deze prachtige badplaats. Maar toch wens ik jou alle goeds voor jou, je familie. En ik dank je namens de gehele provincie Noord-Holland voor je jarenlange inzet en voor wat je voor Zandvoort hebt betekend. En die waardering onderstreep ik graag. Natuurlijk met een traditioneel cadeau. Ja, je moet er wel twaalf jaar voor zitten en afscheid voor nemen. Um, en dat ga ik vol overtuiging uh, overhandigen. Dames en heren, Nick Meijer. commissaris van de Koning, de heer Van Dijk. Dan wil ik nu graag het woord geven aan burgemeester Baltus van Heemskerk namens de Burgemeesterskring. Geachte burgemeester, beste collega, bovenste beste Niek. Namens de burgemeesterskring Kennemerland mag ik je vandaag toespreken om afscheid van je te nemen. En dat spijt me. Want binnen onze kring van negen gemeenten in Kennemerland ben je een zeer gewaardeerde gesprekspartner. De burgemeesters van de gemeente Bevenwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlem en Meer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en zand voortkomen regelmatig bij elkaar. We bespreken dan onderwerpen die te maken hebben met de openbare orde. Andere ontwikkelingen die ons allemaal aangaan. En ook ontwikkelingen in de eigen gemeente. Zo zijn we jarenlang samen opgetrokken. Zwaarwegende zaken, prangende problemen, grote geschillen. Ze kwamen allemaal aan de orde. En vanwege het burgemeestersimago zou ik vandaag graag volhouden... ...dat onze burgemeesterskring alleen maar serieuze zaken zijn besproken. Maar Niek, dat heb je onmogelijk gemaakt door de Solex-foto uit 2012 aan de krant te geven. We zijn door de mand gevallen. Burgemeesters zijn ook gewoon mensen. Dus ja, dames en heren, die burgemeesterskring die komt zo'n drie, drie keer per jaar bij elkaar. En we nemen dan ook altijd onze partner mee... We hebben altijd een heel goed en stevig inhoudelijk programma, maar er is ook altijd tijd voor wat luchtigere zaken. En zo was het in 2012 toen we op bezoek waren bij onze collega in de toen nog bestaande gemeente Halemliede en zo zodat wij een rit gingen maken met de Solex, inclusief lange jas en hoofddeksels die erbij horen. En daar zijn toen foto's van gemaakt, erg leuk, voor het plakboek. Maar Niek dacht, ach, het is ook wel leuk om zo'n foto aan de krant te verstrekken, want dan kan iedereen ook gewoon zien dat burgemeesters gewoon mensen zijn. En dat burgemeesters gewoon mensen zijn, dat is ook de reden om afscheid te nemen vandaag van jou. De commissaris heeft het net al gezegd, want je hebt aangegeven dat twee termijnen burgemeesterschap veel van je hebben gevraagd. Stamford is een plek waarvan je houdt, waar je veel hebt kunnen betekenen, maar het is ook een plek van uiteenlopende belangen. Met alle emoties die daarbij horen. En aangezien u vaststaat dat burgemeesters dus mensen zijn dan begrijpen we je besluit om geen derde termijn aan te gaan. Maar we zullen je wel missen. Samen met de burgemeesterskring, waar wij tweeën duo-voorzitter van zijn, ontmoeten we elkaar dus, zoals gezegd, een aantal keren per jaar met onze partners, maar sinds kort ook bij de zogenaamde themalunches. Dat doen we dan zonder partners. En tijdens zo'n lunch, zeer recent bij jou in het gemeentehuis, heb je ons in een heel vroeg stadium bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom de komst van de Formule 1. Dit mega-evenement zal immers in de hele regio effect hebben op de veiligheid en op heel veel andere fronten. De gemeenteraad van Zandvoort nam in maart van dit jaar besluit om de komst van de Formule 1 mogelijk te maken. Dat is ook al gememoreerd door de commissaris. Dat dit besluit unaniem werd genomen is mede aan jou toe te rekenen. Het schetst jouw persoonlijkheid. Je bent iemand met daadkracht, iemand die mensen bij elkaar brengt. Je hebt je ingezet voor het belang van jouw gemeente en tegelijkertijd was je loyaal aan het grotere geheel. Zo kennen we je ook in de veiligheidsregio. Jarenlang had je de portefeuille GOR onder je hoede en voor wie niet weet wie de, wat dat is, dat staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio. Het is een beetje een lastige en ook wat abstracte portefeuille. Een portefeuille die niet zo in de belangstelling staat totdat zich een ernstige situatie voordoet. Je hebt in deze taak zorgvuldigheid en betrokkenheid getoond. En eerlijk gezegd weet ik nog niet wie van ons dat op dezelfde accurate wijze zou kunnen voortzetten. Binnen de veiligheidsregio ben je ook de voorzitter van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid. En ook hier ben je een verbinder tussen gemeenten van zeer verschillende omvang en met verschillende belangen. Je maakt goede en ordentelijke discussies mogelijk door de manier waarop jij dat doet. En daarbij maakt je onderscheid tussen je rol als voorzitter van de commissie en je rol als burgemeester van deze mooie kustplaats. Zoals je dat ook deed bij de afstemming van de evenementen bijvoorbeeld. Er zijn immers grenzen aan de inzet van politie en andere diensten. We kijken daarom in de regio goed naar hoe we de evenementen omgaan. En hoe we dat ook laten plaatsvinden en daarbij hebben we de samenwerking hoog in het vaandel en mede door jouw persoonlijke inzet voor en ook achter de bühne staan we er op dat gebied heel goed voor in Kennemerland. Beste Niek, er zijn de laatste jaren heel veel burgemeesterwisselingen geweest, veel relatief nieuwe gezichten. En wij zijn zo met z'n tweeën ongeveer gelijk gestart. En nu jij weggaat sta ik hier nu als enige burgemeester van Kennemerland die al meer dan tien jaar zit. Ik ga jou ook missen. Persoonlijk, om gezamenlijke herinneringen op te halen over besluitvorming in het verleden, maar ook over andere zaken. Want dan sta ik gelukkig niet op de Solex-foto die aan de krant is verzonden. Ook daar was ik samen met jou bij. Hoe dan ook, we hebben respect voor je besluit, jouw grootste deel van ons collectief geheugen, al je bestuurlijke kwaliteiten, je humor en je luchtigheid. We zullen al die dingen missen, maar vooral ook jou. En samen met Jannie wensen we je een goede toekomst toe en we gaan elkaar nog spreken bij de komende burgemeesterskring. Dan krijgt Jannie ook een uitgebreide struik uit Heemskerk, maar vandaag heb ik een doosje wijn voor jullie meegenomen. Dankjewel. Ik wel, Burgemeester Baltus en dan heb ik het genoegen om mezelf het woord te gaan geven. Bij elk afscheid van een raad of wethouder koos Niek Meijer stevast voor dit kort te houden. Bij voorkeur in steekwoorden of vergelijkingen. Ik zal in die lijn meegaan. Met één verschil: ik doe het niet kort. Niekmeijer, burgemeester. Niek Meijer, burgervader. Die woorden zijn makkelijk te splitsen in drie andere woorden. Burg, meester en vader. Burg. Een toponiem volgens Wikipedia. Ja, zoekt u dan straks maar even op. Dat heb ik ook gisteren nog gedaan. Het oorspronkelijke woord voor een vesting. Later ging de betekenis over tot stad. Het oorspronkelijke woord is behouden gebleven in afleidingen en samenstellingen... Als burger, burgemeester, burggraaf en burgwal, tot zo voor de juf. Want nu komt de meester. Het woord meester kent diverse betekenissen en synoniemen, en bij elke betekenis past feitelijk een ander persoon en een andere rol. Maar toch, Nick Meijer is in staat veel van die rollen te spelen en te vervullen. Een korte bloemlezing en sommige zijn al voorbij gekomen. Advocaat. Nick Meijer, de meester in de rechten, de bewaker van de processen. De man ook van twee werkelijkheden, de juridische en de echte. Toen hij dat zei in de raad, konden zich de reacties van de niet-juristen voorstellen. Hoezo twee werkelijkheden? Er bestaat er altijd maar één. De onze. Baas, de hoeder van de integriteit. Toen in 2016 de burgemeester de taak kreeg om de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen, hebben we dat geweten. Een taak die hij voortvarend en met volle overtuiging heeft opgepakt. Een onderwerp dat hem ook na aan het hart ligt en lag. Maar ook een onderwerp dat hem de afgelopen jaren zeker niet onberoerd heeft gelaten. Beheerser, laat ik dat vertalen als vaardig. Het vermogen om heel gemakkelijk te schakelen tussen diverse rollen. Maar ook het vermogen om makkelijk contact te leggen en om te netwerken. Daar kwam er ook bij als meest een belangrijke schilder. wellicht heb ik dat mis, maar die gaven heb ik niet echt kunnen ontdekken bij je. Bevelhebber. Hij is het opperbevel in het geval van een ramp. Of van een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Gelukkig is dit in Zandvoort altijd rustig. Ook politiek. De bezitter. Jawel, in de overdrachtelijke zin. Want soms nemen de emoties bezit van hem. Hij probeert dat niet altijd te tonen. Of benoemt het een beetje zakelijk door te zeggen: U ziet, het doet wat met mij. Tegen mij zei hij ooit dat kwetsbaarheid een buitengewoon sterk wapen kan zijn. Jij zei dat het een kwestie van ervaring was voordat ik dat zou gaan zien. En dat klopt. Deskundig, Nick weet waar hij het over heeft is goed ingelezen in zijn dossiers, staat voor zijn zaak... zeker als hij erin gelooft en van overtuigd is... en dan is hij moeilijk, heel moeilijk, van zijn standpunt af te brengen. De onderwijzer. Vaak genoeg. Als de gemoederen in de raad hoogop liepen... een vergadering vervolgens werd geschorst om een raadslid tot de orde te roepen... en hem mee te nemen naar het kamertje. Wilt u even meekomen? Oh jee. En als je het heel bond had gemaakt, mocht je een andere dag terugkomen voor een gesprekje met hem als hoofdmeester. Maar ook een groot kunstenaar. Hij durfde randjes op te zoeken. Hij durft buiten de paden te denken en nieuwe wegen te bewandelen. Hij was er stefas van overtuigd dat de APV gemaakt moest worden via een participatieproces. En dat was in die tijd heel vooruitstrevend. Grote sepsis vooraf bij de gemeenteraad. Want was dit onderwerp daar überhaupt wel geschikt voor? Maar eerlijk is eerlijk, hij had gelijk het resultaat mocht er zijn. En laten we nu eens kijken naar het woord vader. Bloedverwant, familielid, hoofd van een gezin, gezinslid. Grondlegger, een man die kinderen heeft. Oude heer, oude, pa, maar ook een eretitel. En Zandvoort is klein, Zandvoort is net één grote familie. Ons kent ons, Zandvoorters en de Zandvoorters hebben een aantal eigenschappen, ons DNA en enkele daarvan zijn al aangestipt. We hebben het hart op de tong, we zijn sportief, we hebben een samenhang in de gemeenschap. Er is volop leven in de bouw, brouwerij, we zijn contrastrijk en we zijn van het type niet lullen, maar ook poetsen. Niek heeft zich snel een plaats in die familie verworven. En daar heeft hij zijn best voor gedaan. De zandvoorter kijkt namelijk ook eerst even de kat uit de boom en bekijkt wat hij voor vlees in de kuip heeft. Maar vanaf dag één was Niek open en toegankelijk, zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar. De eerste burgemeester die zich ook Stefans bij zijn voornaam liet noemen. Een luisterend oor. Interesse in de mens, interesse in de zandvoorter. Want daar doet en deed hij het voor zich inzetten voor Zandvoort en de Zandvoorters. Niet voor Niek, maar voor Zandvoort. Door hem zo typerend omgedoopt in Republiek Zandvoort. Dat kleine Gallische dorp aan de Noordzee. En dat deed hij niet alleen, want zo werkt dat niet bij een gezin. Naast die vader staat bijna altijd een moeder. En dat is hier ook het geval. Niek heeft zijn rol als burgervader echt samen ingevuld met Janni. Samen gingen zij naar jubilea. Recepties, bijeenkomsten, maar vooral naar evenementen voor en door vrijwilligers. Vrijwilligers die o zo belangrijk zijn voor Zandvoort. Niek heeft dat zelf ook meerdere malen aangegeven. Tijdens de Nieuwjaarspeech bijvoorbeeld werden stevast vrijwilligers in het zonnetje gezet, omdat die in zijn optiek het cement of misschien nog wat beter de smeerolie zijn van de samenleving. Zijn afscheidsbrief begint hij ook met hen te benoemen en zegt hij, Zandvoort is een gemeente met een dorpskarakter waar men elkaar kent en voor elkaar klaarstaat, met veel vrijwilligers die zich inzetten voor talloze projecten, evenementen en organisaties. Om daaraan toe te voegen, de grootste voldoening gaf het mij om het gemeentebestuur zichtbaar, transparant en toegankelijk te laten zijn voor de samenleving, voor u. Dat kan alleen door een persoonlijke burgemeester te zijn. Dat kleine lieflijke dorp, dat kleine Gallische dorpje aan de Noordzee, dat gaat hij nu verlaten. Die hechte gemeenschap met initiatiefrijke, betrokken inwoners en ondernemers, waar iedereen wil meepraten en bij voorkeur wil meebeslissen. Met een eigenzinnige, soms eigenwijze, maar altijd zeer betrokken gemeenteraad. Of zoals Niket het verwoordt met een zeer bijzondere bestuurscultuur. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder hen te bedanken. Zowel met een persoonlijk cadeau... namens de oude en huidige raads- en commissieleden, maar ook met een speciaal cadeau. En daarvoor wil ik staan in deze bijzondere raadsvergadering... in mijn hoedanigheid als plaatsvervangend voorzitter... van de gemeenteraad van Zandvoort... de gemeenteraad van Zandvoort voorstellen... om in te stemmen met het instellen... Van de burgemeester niekmeijer vrijwilligersprijs en deze jaarlijks uit te reiken tijdens een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Al dus besloten. Maar dit besluit. Dat staat natuurlijk niet op zichzelf. Daar hoort iets bij. Bij een prijs hoort een wisseltrofee. Een wisseltrofee gemaakt door Kitty Warnewa. Een valk die de vrijheid kiest. Die is voor jou. En hoe mooi zou het kunnen zijn als die prijs aan jou wordt overhandigd door twee van onze vrijwilligers. Wat foto's gemaakt van de nieuwe Niek-Vrijwilligersprijs. De Niek Meijer, Vrijwilligersprijs. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En dan gaan we verder. En dan wil ik nu graag het woord geven aan wethouder Bluis. Mag ik nog een Goedemiddag. Dag Niek, dag Jannie. Ja, daar sta ik dan. Gertje Mluis, denk ik wel degene die Niek het meeste zou moeten kunnen kennen. Als raadslid, als wethouder, als burger en nog veel meer zaken. Want die ken ik al vanaf de sollicitatieprocedure die wij in 2007 hadden. En ik heb de benoeming dus ook mee mogen maken. En vanaf 2007 is Niek Meijer benoemd tot burgemeester van, zo zij het noemt, de mooie gemeente Zandvoort. Of onze geuzennaam, de Republiek Zandvoort. En daar waar altijd eb en vloed de boventand voeren. Neem u mee hoe Janni en Niek twaalf jaar zich hebben ingezet voor de Zandvoortse gemeenschap. Niek als burgemeester, Jannie als zeer betrokken burger en natuurlijk steun en toeverlaat van Niek. Burgemeester Niek. Niek, niet de Terminator, maar de mediator. In de arena die Zandvoort heet. Dan denkt u, ja, is, dat is zo. Maar het was wel degelijk een Terminator. Zeker als raadslid heb ik dat meegemaakt, maar ook als collegelid. Want Niek Meijer wist wel degelijk hoe hij ons moest beïnvloeden... met zijn technieken van vergaderen en van de mediation gebruiken op de manier zoals hij dat moest doen. Maar dat deed hij altijd in het belang van de zaak. In het belang van de inhoud. En het ging niet om de persoonlijke voorkeuren. Dat was heel mooi om dat constant te zien. En dat komt omdat Nick alleen maar opereert vanuit zijn normen en waarden... en hoe dat in zijn genen is verankerd. En dat laat hij constant zien. Gewoon met de beide benen op de grond... Eerlijk, oprecht en integer en er zijn voor iedereen. Vanuit dat perspectief in deze tijd misschien wel een beetje naïef. Maar het hoort bij Niek en Niek daar kan je trots op zijn. Je bent altijd zoekend naar de oplossingen en maak daar gebruik van die technieken die bij jou passen. Het spiegelen en het borgen. Ons ingepeperd. Maar het hoort wel bij een bestuurder van deze tijd om dat zo aan te pakken. En dat dat niet altijd goed werd begrepen en in dank afgenomen, is ons bekend. En hoort bij een gemeenschap van App en vloed die Zandvoort is. Maar Niek volhardt in zijn aanpak en zijn normen en waarden... en is dan ook niet van zijn stuk af te brengen. Wat dat betreft is het een echte Zandvoorter geworden. Eigenwijs doorzetten waar je mee bezig bent. Burgervader Niek. De inzet van Niek als burgervader vanuit zijn rol voor de zorgen voor mensen en bewaken van de veiligheid, heeft diepe indruk op vele bewoners in Zandvoort achtergelaten. Het gaat hierbij om de mens achter de burgemeester, de mens achter Niek Meijer. Hij is bereikbaar voor zijn burgers in nood en moeilijkheden. En dat doet hij samen met zijn vrouw. En dat heeft hij elke keer goed gedaan. En er zijn vele hoogtepunten te noemen, maar... Ik noem dan maar één punt van de, daarvan en dat was de noodopvang voor de vluchtelingen. Wij liepen maandagochtend, want we komen elkaar wel eens tegen samen, naar het, wer naar het werk. En we zeiden, nou, we gaan deze week gewoon aan de gang. En nog een twee uur later werd niet gebeld of hij even 300 vluchtelingen wilde opvangen en het even in 24 uur wilde regelen. Vanuit het zijn hart en het rationeel handelen hebben we dat geflikt... Niet alleen met Niek Meijer, maar ook samen met onze burgers. En hij wist iedereen te mobiliseren. En dat is de kracht, denk ik, van een goede bestuurder. Iedereen motiveren en stimuleren. En dan in zijn tweede periode, ook dat heb ik meegemaakt, ging het vooral om hoe konden we het netwerk van Zandvoort verbreden en uitbreiden. Dat was een van zijn opdrachten. Het was om Zandvoort verder op de kaart te zetten en te houden. En vanuit zijn rol als burgemeester heeft Nick Meijer al zijn netwerken gebruikt... om ons inderdaad op de kaart te zetten en op de kaart te houden. Zijn zorg, hij heeft echt zorg over de toekomst van Zandvoort... en de noodzaak om ons gemeente vooruit te stuwen in de veranderende maatschappij... als onderdeel van een grote geheel, maar wel sterk en zelfstandig blijven... dat was een wapenfeit op zich om dat te realiseren... Zijn vooruitziende blik en moed om te zeggen dat we als Zalvoort niet op de ingeslagen weg verder konden gaan... en op zoek dienden te gaan naar een andere organisatievorm om de zelfstandigheid van Zalvoort te blijven borgen... was een hele uitdaging. En ik denk dat wij nog steeds daar nu al de vruchten van plukken. Het is ook door anderen aangehaald. Kijkend naar onze huidige positie en bestuursinbreng in Kennemerland en de metropoolregio Amsterdam en de komende ontwikkelingen in Zandvoort... dan heeft de heer Meijer, Niek, het niet alleen goed gedaan... maar laat hij een Zandvoort achter waar hij trots op kan zijn... en waar de continuïteit van Zandvoort als badplaats en dorp... om heerlijk te wonen en te recreëren... voor de langere termijn zijn geborgd. Niek was na zijn functie als burgemeester... ook betrokken bij vele organisaties in en rond Zandvoort... Zoals de reddingsbrigades, maar ook bij zorginstellingen, stichtingen en verenigingen. Dus Nick was na zijn rol als burgemeester ook gewoon in het maatschappelijk leven aanwezig. En daarom wil ik graag Nick Meijer nu naar voren hebben om even nog verder tot hem toe te spreken. En dan wilde ik Ada Mol uitnodigen, want het is een wat officiële moment niek meijer ik wil u namens college gemeenteraad en de bewoners van zandvoort de de speld van de diensten van de gemeente zandvoort overhandigen. En het toeval wil dat het vandaag de dertiende is. En het is ook de dertiende speld. Dus vrijdag de dertiende brengt soms ook geluk. Je hebt geen andere speld. Anna komt nu naar voren, ja. Voetsporen. Indrukwekkend langs de vloedlijn. Sporen die u achterlaat. Verwijzend naar de weg die is gebaand. Plaatsen waar werd stilgestaan. Volhardend. Tegen storm en stuifzand in, voor de branding op het strand. Waar de getijden ze fijn polijsten als teken van erkenning. Want er zij hebben ogen een hoger doel, waarin de gemeenschap wordt betrokken. Door uw inzet en geestdrift treden uw sporen voor het voetlicht en moedigen wij ons voortdurend aan op die bijzondere wijze door te gaan. Uw sporen gaan in zand voort. Oh, Adam. Blijven staan en dat jullie ook eentje op komen staan. Ik gaf van aan uh, Nick Meijer, een belangrijk persoon in Zandvoort, maar misschien wel nog belangrijker, de vrouw naast hem. Want als je dit soort werk doet en het is 24 uur per dag, het is inderdaad een tropenbaan en er wordt veel van je gevraagd, dan kan je dat alleen maar doen als er iemand naast je staat die je daarbij steunt en ondersteunt en je andere zaken uit handen neemt. En daarnaast, Janni, was jij een hele leuke burger van Zandvoort. Met de hond lopen, altijd aandacht voor iedereen, maar ook jij zette je ook voor Zandvoort in. Vrijwilliger werk bij de Zonnebloem, het organiseren van het jaarlijkse Zandvoorts nieuwjaarsreceptie en volgens mij hebben wij samen Heel wat uurtjes doorgebracht bij het opzetten in de spalier met de vluchtelingen. Daar heb jij gewoon, hebben wij gewoon lekker staan werken met elkaar. En ook in dat licht wilden we jou graag, uh, de, dat is niet de speld, maar dat is de hang van verdiensten van Zandvoort uitreiken. En ik laat hem, omdat het mij waarschijnlijk niet helemaal goed lukt, Nick mag hem ophangen. <lacht> Ik moet het dan even openmaken nu. Het is een heel lastig dingetje. Het is echt een hele lastige, ja, het is een lastige. Ik zou het nu ook niet kunnen brilgen. Nee? Kan jij het doen? Kan je, luk, dat? Ja. Andersom. Ja. Kom dat zie je niet. Het is een lastig dingetje. Hij Ja. Oké. Okay. Even uitgaan. Um, wij uh, hebben nog een paar cadeautjes. Ten eerste Niek, uh, ja, het wapenfeit van Niek. En dat hebben we ook vastgelegd in een schild, hè? ...dorp Gallië. Dan word je op de schild gedragen... ...maar dat hebben we niet gedaan. We hebben hier het, het wapenschild voor Nick ...met de Republiek Zandvoort erop. En het is gemaakt door mensen bij paswerk. Oh, dus, we, de, dus we gaan hem ook in kleinere vormen maken... ...maar dan zonder Republiek op... ...of misschien wel tegen die tijd... ...om als relaties misschien weg te geven. Dus ook mooi dat paswerk... ...waar we ook ja. veel verbinding mee hebben. Dus. En daar horen nog bij... Ik ben nog niet klaar. Het lijkt, lijkt wel Sinterklaas. En daar horen bij twee kaarsen... die ook door paswerk zijn gemaakt. En het mooie is voor Nieke de schaal... de kaarsen voor Jannie, die geven warmte. Normaal doe je dat om het licht door te geven. Maar nu is het eigenlijk bedoeld, die kaarsen bij jullie op tafel staan... dat jullie af en toe een kaarsje voor de gemeente Zandvoort kunnen opsteken. Zodat het goed blijft gaan. Het komt vanuit mijn christelijke achtergrond, katholiek... Dus twee kaarsen om het kaarsje te laten branden in Zandvoort. Die zet ik neer. Maar dan zijn we er nog niet. Want mijn vijf minuten zijn wel om. Maar de gemeenteraad kan niet ingrijpen. En, ja, de voorzitter wel. De voorzitter wel. Um, om toch uiteindelijk vast te leggen voor de eeuwigheid... dat Niek Meijer hier twaalf jaar lang burgemeester is hebben we ook nog een speciale uitgave... van ons Zandvoortsblad De Klink. En deze uitgave... daar staan uh, interviews in en, en zaken over niet. Die wordt ook huis aan huis verspreid... zodat elke burger van Zandvoort hem ook krijgt. Dus De Klink komt eraan. Maar het eerste exemplaar overhandig ik aan Jannie. Dank je wel. Ja? Dank je wel. Het gaat jullie goed. Voorzitter. Voor mij. dit is niet ingestudeerd, maar ik wil ook de organisatie graag bedanken. En dat wil ik dus nu aan de, de voorzitter van de gemeenteraad overhandigen. Ja, ik zit ergens vast. Ja, ik zit ergens vast. Dankjewel, je jan Dat is een, uh, in ieder geval voor al die vrijwilligers die, die uh, daaraan hebben meegeholpen. En um, wat zij hebben het werk gedaan, maar ik mag voorzitten. Dus dank jullie wel. Het ene laatste agendapunt. Nick, je mag. <lacht> Het is dinsdag 19 februari 2008. En ik kom gehaast even na 9 uur op kantoor, lichtelijk geïrriteerd door een filevertraging. Carla, mijn secretaresse, zegt vrolijk: Goedemorgen, Nick. En ja, er zit iemand op je te wachten en die zou ik zeker even spreken voordat het college begint. Ze wil niet zeggen waar het over gaat. Ik loop door en daar zit inderdaad iemand op mij te wachten en die stelt zichzelf voor. Ik ga naar hem luisteren en hij vertelt dat hij lid is van de bunkerploeg en dat zij de 1 april grap van dit jaar gaan uitrollen. Kort samengevat, er is ergens een bunker ontdekt met buitengewone kunstwerken. Ik vraag door en ik raak onder de indruk van het zeer doordachte plan. Volgens de spelregels van een goede 1 april grap, er zat één fout in. En tot slot vraag ik, wat willen jullie nu van mij? Wilt u eraan meewerken? Ik zeg, prima. En ik zeg, wanneer gaan jullie het spel op de wagen zetten? Waarop hij zegt, morgen. Toen was ik even stil. En toen was ik echt stil, omdat ik dacht, hoe hou je ruim zes weken die 1 april grap goed in de lucht? Dus ik uitte mijn zorg en hij vertelde hoe dat ging. En ik kreeg daar vertrouwen in. En ja, het spel ging op de wagen. En dan, want zo gaat dat hier, komt de landelijke media over je heen als ik bij het ANP een interview geef. Waar ik uiteraard bewaak dat ik niet lieg, maar wel het verhaal mooi maak en aanvaardbaar denk ik. En de weken daarop zijn dan echt mooi. Want ik vertel niemand, behalve Carla die het wist, wat ik weet. En vele inwoners trekken mij even aan mijn jasje, al in dat eerste jaar. Het kan een 1 april grap zijn, burgemeester. En ik doe net alsof er niks aan de hand is. Een paar dagen voor 1 april geef ik een persbericht uit dat ik, dat ik een noodverordening uitschrijf omdat het onrustig is in de duinen. Iedereen is aan het zoeken naar die bunker. En ik zeg, ik ga hem eerder laten openen en dat doe ik op 1 april. Ik denk, van, nou moet het wel duidelijk zijn. Het stond op 4 april gepland. Maar nee hoor, opnieuw dat hele mediacircus over Zandvoort heen, lokaal, regionaal en landelijk. Eén dag voor 1 april belt de NOS met ons en de bunkerploeg en zegt... wij komen met groot materieel, een straalwagen, om live uit te zenden. Dan gaat hij een beetje wringen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de bunkerploeg, dus ik bel ze en zeg... het is jullie keuze, ik sta achter wat je doet. Zij besluiten de NOS onder geheimhouding tot de volgende dag 12 uur... ...in vertrouwen te nemen, want dit gaat hen ook te ver. Helaas, de NOS schendt die afspraak en brengt al om tien uur als eerste het nieuws... ...dat het een 1 april grap is. Het is zo. Lieve mensen, fijn dat jullie er allemaal zijn. En dat doet Jannie en mij goed. Welkom in de Republiek Zandvoort. En waarom vertel ik dat verhaal over 1 april... Het is kenmerkend voor onze gemeente. Zandvoort, het is net al gezegd, is een gemeente met een dorpskarakter. Hier kent men elkaar en staat men klaar voor elkaar. Zandvoort heeft veel vrijwilligers die zich inzetten op brede terreinen. Talloze projecten kan ik noemen, evenementen, organisaties. En Zandvoort heeft ook ondernemers, gelukkig steeds meer... ...die de handen ineens slaan om ons te versterken met z'n allen. En dat geeft mij een warm gevoel. En tegelijkertijd is Zandvoort een nationaal begrip. Een gemeente met semi-grootstedelijke opgaven. Ruim vijf miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Het circuit, de prachtige natuur, het kilometerslange strand en de internationale bekendheid. Die unieke combinatie is Zandvoort... En dat heeft mij heel vaak energie gegeven. En dat geldt niet alleen voor mij, het is al een paar keer gezegd, dat geldt ook voor Jannie. We hebben hier met passie en betrokkenheid gewoond en gewerkt. En daarom doet dit afscheid ons net meer dan een beetje pijn.